Kees met het NOS-journaal. In Griekenland heeft de oproerpolitie traangas ingezet tegen demonstranten bij het parlement. Zeker 50.000 mensen demonstreerden in Athene tegen verdere bezuinigingen. Ze gooiden met stenen en brandbommen en schreeuwden leuzen tegen het IMF en de Europese Unie. De Grieken gaan elk jaar op 17 november de straat op om het bloedige studentenprotest van 1973 te herdenken. De vakbonden hadden al aangekondigd dat ze het protest zouden aangrijpen om premier Papadimos te waarschuwen die gisteren officieel aan de slag ging. Er komen definitief geen grote georganiseerde feesten in Amsterdam op Koninginnedag. De voltallige gemeenteraad steunt burgemeester Van der Laan die deze maand besloot dat Koninginnedag een ander karakter moet krijgen. Grote feesten zoals die van Radio 538 op het Museumplein geven volgens Van der Laan te veel overlast.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 van Ravolva. Welkom in dit tweede uur van uh, deze dit mooie programma Alternative FM waarin aandacht voor de interviews uh, die ik gisteren heb opgenomen in uh, De Groot en in het patronaat. We gaan zo direct uh, ook uitgebreid even wat uh, nummers draaien van Sus De Groot en Fabiana Dams. want met die uh, twee mensen hadden we een uh, gesprek. Had ik een gesprek, maar omdat we het uh, in gemeenschap uh, doen, dit uh, programma. Ja, nou, bedoel ik het uh, gewoon uh, netjes wat wij het met z'n tweeën doen, toch? Hè, burgers. is het maar zo aan te kijken, zo van... Wat? Uh... <laughs> Wij alsof, alsof je denkt nou van het zal verder wij eigenlijk ook worst wijzen. Uh, kopen lul maar lekker, hè? Ja, kom dan maar in die plaatjes. <laughs> nou nee, we gaan eerst beginnen met, uh, met het interview. wat we is nog, nog meer gelul. Ja, we, we, we, we, we hebben gelul. Uh, en, uh, nou, laten we, laten we... Nee, nee, het is wel een goed idee. <coughs> laten we eerst maar een stukje muziek uh, draaien van uh, degene uh, die we al gaan, uh, die we gaan interviewen. En dat is uh, Fabiana Dammers. Hij uh, was gisteren een van de mensen die dus uh, zeg maar bij de uitvoering was van The Last Vault. En uh, nou ja, het is uh, dus duidelijk, daarin deed ze dus een vocale partij samen met Suus de Groot. En over dat uh, hoe en waarom, daar gaan we het uh, zo dadelijk over hebben. Maar eerst gaan we natuurlijk even iets draaien van uh, deze Fabiana Dammers. Want ja, uh, het is natuurlijk wel zo dat... Zeer binnenkort mogen we toch wel het een en ander gaan verwachten van, uh, van deze dame. Want uh, het album, nou ja, dat weet je, jij weet het uh, beter dan ik. Dat uh, stond in de Stijgers, hè, geloof ik. Ja, ja, ja. Dat Want, ja. Gewoon heel nee, Meer kan ik ook niet vertellen. Nee, nee, oké. Okay. Uh, laten we maar eens beginnen met dit mooie nummer eigenlijk. Uh, ik denk dat ze dat speciaal voor jou geschreven heeft. Ik kan me niet voorstellen. Nou, ik kan me helemaal voorstellen, hier is Hey Handsome. a secret, but I'm not gonna tell, before you say no, you got me under your spell. cannot close my eyes, seeing things I don't want to see, cause I want you here with Als er wat groezemoes is hier op de achtergrond, dan uh, is dat uh, te wijten aan het feit dat ik hier in de groot zit. Maar ik zit hier niet zomaar. Ik zit uh, omdat we hier uh, gaan praten met... Fabiane Dammers, het is alweer een tijdje geleden, maar het heeft uh, alles uh, te maken met iets wat in juni al is opgevoerd, namelijk uh, bij Bekenstein Pop: The Last Waltz. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Uh, vanavond is de reprise. Dus uh, we spelen gewoon uh, dezelfde show weer, volledig. En uh, nou, het was, dat is omdat het zo'n succes was op Beeksteen Pop. Dat ze het weer opnieuw wilden uitvoeren. En ze hebben het toen ook professioneel laten opnemen. En er is een DVD van gemaakt. En vanavond wordt ook de DVD uh, gepresenteerd. Dus de DVD-release is meteen uh, gekoppeld aan de show. Uh, is het uh, ook weer de bedoeling dat uh, de grote popmeester, meneer Leo Blokhuis er ook bij is? Of weet je dat niet? Nou, ik geloof het niet eigenlijk. Ja, misschien wel, maar ik dacht het niet. Ik dacht dat het echt alleen in, uh, ja, met uh, de eerste optreden was. Ik geloof het niet. Ja, ik weet het niet zeker, moet ik zeggen. Dus, uh... Nou ja, dat wachten we dan maar af. En als uh, morgenavond dit uitgezonden wordt, dan weten we meer natuurlijk. Uh, nog even over The Last Watch. want uh, in B op Bekenstein Pop zag ik jou voor het eerst ineens met Suus de Groot. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we gaan zo meteen ook weer onze... Uh, ja, we doen allebei een liedje. En ik doe It Makes No Difference van de band. En uh, zij doet een liedje van New Young, Helpless. En we zingen bij elkaar dan de koordjes. En uh, ja, het is ook tot een samenwerking gekomen. En na die, dat optreden hebben we zelfs nog op het Havenfestival samengespeeld. En we gaan het ook nog uh, volgend jaar in de Waag gaan we nog samenspelen in Haarlem. Ik meen ergens in februari. Uh, dus het heeft nog een, uh, ja... Het, ja, Het klikt sowieso tussen ons, en, uh, dus ik zie er juist meer naar uit, omdat we dan ook samen op het podium staan, dus dat is ook wel gezellig. Um, even over, over uh, Suus de Groot, want ik kan me nog herinneren dat jullie ook nog ergens in juni op een een of andere vaag eiland in de, de Vinkenveense plassen ook nog uh, bezig waren. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was uh, voor de Island Sessions en uh, dat is uh, via het label van mijn uh, manager Menno gegaan. En hij heeft zeg maar, een, een groep muzikanten samengesteld om daar samen te schrijven voor een... Een aantal dagen. En uh, daaruit zijn er dus liedjes geschreven, opgenomen en uh, onder zijn uh, ja, label uitgebracht. Um, dus uh, ja, dat, uh, dat uh, heeft inderdaad nog we een hele toevallige samenloop. Dat we... En toen zijn we ook samen geschreven, toen waren we ook samen ingedeeld bij toeval. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk omdat we toen net al hadden samengewerkt. Dus dan, of, of was het daarna? Uh, of daarvoor? Nou, ik vraag het alleen maar: omdat je uh, toen ook bij, de, bij die eiland sessions, dus samen met Suus al gewerkt hebt. En ik heb begrepen dat jullie op het Havenfestival iets zelf uh, hadden, uh, eigen nummers uh, op het podium hadden gebruikt. Ja, we hebben inderdaad uh, we hebben dus een, wat liedjes gedaan van, uh, van The Last Us, die we nu hebben, die we nu gaan spelen ook en uh, we hebben ook een liedje wat we hebben geschreven op, tijdens de Island Session samen, die hebben we ook opgevoerd dus uh, ja, dan kwam het eigenlijk helemaal uh, samen. Het is wel uh, we, ja, de bedoeling dat we uiteindelijk gewoon wel zelfstandig doorgaan dus er is niet echt een, een project uitgerold maar ja, het is gewoon heel gezellig uh, het werkt wel goed ons, dus, uh. Uh, is dat ook een beetje de basis? Dan een beetje uh, plezier uh, in het uh, muziek maken en dat je dan ook uh, een goede klik hebt met uh, zo'n iemand? Ja, want ik weet dat Suus de Groot ook een klein beetje prettig gestoord is. Nou, het is heel belangrijk. En Suus is juist een persoon uh, met wie ik het altijd goed kan vinden. En uh, dat heb ik niet heel snel met mensen hoor. Dus, uh, maar um, nee, het is juist heel fijn omdat je dan ook samen ervoor uh, voor staat. Je staat er niet alleen voor, zeg maar. En uh, dan maakt het ook minder eng als je op het podium staat. En uh, ook gewoon heel gezellig. Het plezier is het allerbelangrijkste, muziek maken. En uh, vaak als je een show moet neerzetten, ja, dat je natuurlijk een bepaalde spanning. En als je dan samen ervoor gaat, dan kan je elkaar ook stimuleren. En, uh, dat is alleen maar uh, leuk. Do I really need to have the money to be the girl you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 You say you do your mind like I just did mine. It's about time. Well, it's up to you. I'm feeling rich and down. Het is uh, nu de avond van The Last Waltz. Uh, nou heb ik ook zoiets van: van ja, uh, als ik kijk naar, uh, naar het uh, muziek hier in Nederland op zich, uh, merk je er zelf als, uh, ja, als popmuzikant uh, nu toch ook wel een beetje met, met optredens en dat soort dingen dat het wat, uh, wat minder is? Of valt het wel mee? Maar doe je minder? Nou ja, ik, ik weet het niet. Dat je merkt dat de mensen de hand op de knip houden en dat ze toch niet komen naar optredens of wat dan ook. Of, of merk je er niet zoveel van? Je bedoelt van de crisis? Ja. Over oh, de crisis. Uh, ja, natuurlijk merk je dat. Ze hebben natuurlijk afgelopen juli. en juli het btw-percentage verhoogd. En ja, als je al kijkt naar. Uh, ik zag Glauzer Pauw en Witteman. als uh, de productie van. Uh, de producer. die grote musical. met gewoon bekende namen. dat die na de première meteen afgekapt werd. Dat is gewoon een hartstikke zonde. En zo zie je dat. Uh, alle theaterzalen. ik hoorde laatst ook dat. Nou, bijna niks meer uitverkoopt. En dat zijn al grote producties. Dus ja. Maar je merkt dat heel veel in de theaterwereld. Maar ik moet zeggen. Um, ja, het, het hangt er ook een beetje vanaf. Um, waar, in welke circuit je speelt. en Bij poppodia heb je dat misschien minder. Maar ja, daar heb je natuurlijk ook hele andere... De uh, subsidies zijn heel anders. En de verhoudingen, de gages en ook al. Ja, um, ja, je merkt het... Ik heb er niet zo heel veel last van, maar ja, je merkt het wel, vooral in de theaterwereld. Maar ik zie het ook om me heen. Dat is gewoon uh, doordat de mensen uh, natuurlijk minder te besteden hebben. Dan kunnen ze ook. Het uh, eerste wat vervalt is natuurlijk. Er zijn luxe dingen, dus dingen zoals avondjes naar theater of zo. Dat, uh, maar ja, dat merken alle muzikanten wel. Maar ja, voor de rest, ja, ik. Um, nee, ik, over het algemeen. gaan het wel, uh, gaan het wel uh, redelijk. Nou, het gaat hartstikke goed uh, met ah. mij. <laughs> ja, dat, dat, nou ja, goed. Daar komen, daar komen we nog even op. Uh, want ja, uh, uh, popzalen en dat soort dingen uh, spelen. Hè. Uh, dit, is, dit is een grote zaal hè, in patronaat. Maar ik kan me er ook wel voorstellen dat je in, in zo'n kle klein, intiem uh, theatertje graag uh, wil spelen. Ja, dat vind ik ook leuk. Dat moet ik wel zeggen. Maar uh, ik hou juist van kleine dingen. Alleen... Um, ja, het, het, het, de afwisseling is leuk. En ik vind. Um, mijn album die staat zeg maar op het punt om uit te komen. En. Uh, ja, dan ga ik juist. Ik vind het dan juist leuk om ook popzalen. om dat gewoon te doen. En het, is, het, het wisselt. Het is gewoon altijd anders. Het publiek, de sfeer is anders. Dus het is allemaal leuk om te doen. Ik vind het leukste dat er dan een bepaalde afwisseling is. Dus dat je dit bijvoorbeeld. dan speel je weer hier. dan speel je weer in het theater. dan speel je weer in een café. Ik zou niet alleen maar in theaters willen staan. Zeker niet. En poppodia, ja, mijn voorkeur gaat iets meer uit naar poppodia. Dan voel ik me iets meer thuis, dat is iets meer mijn categorie. Maar uh, ik zou dat ook niet willen missen, die kleine theaterzalen. En ook de uh, dingen zoals uh, eetcafé's. Café's vind ik hartstikke leuk. De sfeer is zo gezellig. Dus en festivals ook. Het leukste is de afwisseling. En dat, dat, dat vind ik ook het leukste om te doen. Dat je, en de huiskamerconcette niet te vergeten. Doe je dat ook? huiskamerconcerten? Ja, dat doe ik ook inderdaad. Ja, ja, ja. ik heb het uh, vaker gedaan in het verleden en uh, als het goed is, zit er nog eentje aan te komen ergens in januari. Dus, uh, maar ja, dat, uh, is mijn prioriteit is nu om eerst mijn album uh, zeg maar echt uit te brengen. De master is wel klaar nu. En uh, om dat te gaan promoten en dan daarna kijken we wel weer uh, naar de boekingen. Ja, over dat over album nog gesproken. Uh, kunnen we je dan ergens uh, gewoon op een heel listig moment ergens gaan verwachten? Op radio's of tv? Ja, zeker <laughs> Vorige week maandag heb ik een... Uh, een uh, ja, dat, ik weet niet of ik dat al mag zeggen, maar ik geloof in, in deze kring uh, vertrouw ik het wel toe. Heb ik een, een managementcontract aangeboden gekregen. En er valt ook promotie onder voor mijn album. Dus uh, als het wordt uitgebracht, dan, ja, dan kan je wel verwachten dat het wel... Uh, een stapje verder gaat komen. Heb ik toch nog even een klein primeurtje Dank. Nou ja, goed. Uh, voor vanavond is het natuurlijk wel heel erg uh, leuk. Uh, we blikken graag uh, terug. Dankjewel voor, uh, voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Nothing seems to matter the night is dark. Seems so matter when the night is dark When it's all black you can't see at all I kept on dancing and I fell on the ground Carried away by an enchanting sound We didn't even care if the world was flat ...ruimte van het patronaat, want ja... ...kijk, er is er nog één... ...die we natuurlijk nog niet gesproken hebben... ...de andere hebben we al gehad, namelijk... ...die staat wel mee te kijken... Uh, Suus de Groot, uh, The Last Waltz... ...jouw, jou, uh, ja, het is toch... ...vind ik een beetje uniek... ...dat dat ontstaan is in uh, op bekensteinpop. ...dat je dat samen met Fabiana Dammers uh, deed... Uh, ...hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Uh, via de organisator van The Last Waltz... ...die had ons allebei benaderd... ...en... Wat leuk om te vertellen is dat we later nog samen een optreden hebben gegeven op het Havenfestival. Met uh, ook weer de nummers van Lars Walts erbij. En nu staan we hier dus weer. Dus, uh... Leidt dit ertoe dat, uh, dat jullie misschien iets, uh, samen een eigen nummer of zo gaan schrijven en dat met z'n twee gaan opvoeren? Hebben we, hebben we al gedaan, zelfs. <laughs> <Ja. tie> uh, uh, waar dan? Op het Havenfestival? Uh, nee, dat was uh, voor die tijd... Uh... Uh, bij een, uh, een label, daar zit ik niet bij hoor, maar uh, die, die organiseerde een island session. En dat ja, hield ja. in. Dat hield in uh, jammen met elkaar op een, uh, ja, op een island op de Finkeveense Plassen. En dan werd je met elkaar ingedeeld om mijn nummer te schrijven. En toen heb ik met Fabia samen mijn nummer geschreven. Maar Fabia schrijft natuurlijk eigenlijk super goede eigen nummers. En ik, ik heb mijn eigen nummers met the Night En ik bedoel, uh, dus in zover we gaan niet samen een album opnemen, maar we hopen nog wel uh, dit wel, nog wel vaker te doen, zeg maar. Ja. Dus, dus, dus het zal wel uh, kunnen leiden tot uh, misschien een, een samenwerkingsverband op een uh, bepaalde manier. Ja, nou, dat is dus al gaande. We zitten er, we zitten er middenin. Dit mm. is de moment. <laughs> nee, Fab gaat het veel te druk krijgen, want hij krijgt een nieuw album. En uh, dus, dus de samenwerking wat dat betreft. Zit, we, we probeerden er nog een optreden te plannen, maar dat, <laughs> dat is, tot nu toe zijn er al vier data de, de revue gepasseerd. Dat is nog niet gelukt. Maar goed, wat, wat, wat zeg jij? Uh, februari. Uh, Miriam kan ook trouwens. <laughs> Dat is Miriam Gaasbeek. Zal ik er even bijna toevoegen. Want anders dan, dan weet ik het wel. Uh, maar ik ga nog even verder met jou, uh, Suus. Uh, wat, is, wat maakt het nou... Uh, zit er een bepaalde chemie? Want je moet natuurlijk als muzikanten onderling natuurlijk ook een bepaalde chemie hebben. Ja, sowieso. Nou, we kennen elkaar heel lang. Dus het voelt gewoon vertrouwd om bij elkaar op het podium te staan. Ja, dus het is niet dat je, dat je naar links kijkt of naar rechts en je ziet de vreemde. Het is gewoon echt zo, oh Bobby is lekker bezig, weet je wel, ja. Zo voel je dat ook. Uh, uh, nu is dit dus in de, in de reprise uh, gegaan, hè? of de reprise, of hoe je het maar noemen wilt. Uh, dat idee, Bekerstein, Bekerstein Pop, om dit de Last Waltz uh, te gaan doen. Is dat, uh, hoe is dat uh, ontstaan? Ja, volgens... En hoe hebben ze jou uh, benaderd? <laughs> volgens mij is het een, echt een initiatief van Maarten uh, geweest. Ja, echt... Maarten Veldhuis. Maarten Veldhuis, ja. Ja, echt een initiatief van Maarten geweest. En toen heeft hij volgens mij Ron bijgevraagd gevraagd. Want dat is natuurlijk de productieleider van Bekestein Pop <coughs> En uh, ja, als je die twee bij elkaar zet. Het was binnen no time. Er stond een advertentie in de krant. En naar aanleiding daarvan heb ik gereageerd. Mag ik alsje, alsje, alsjeblieft Neil Young zijn? En toen was het eerst van ja, nee, zijn er zijn nog zoveel Neil Youngs. En uiteindelijk mocht ik het toch doen. Dus je hebt het al voor elkaar gekregen. Ja, echt. Ik ben zo blij dat ik mijn held mocht doen... Uh, andere nummers zijn ook mooi, maar uh, ja, dit is ideaal. Nog even een klein uitstapje naar iets anders. Want uh, ergens in december mag jij in het Paradiso spelen. Daar heeft deze dame die daar rechts staat, die heeft daar al een, een keer gestaan. En die heeft die finale toen ook gewonnen. Uh, dubbel. Dubbel zelfs, ja. Jury en publieksprijs, dat kan niet op. Ja. Maar uh, ik, ik, ik, ik bedoel, um, in de aanloop daar naartoe. Want er is iets... Iets wat, wat, wat uh, mij intrigeert en dat is een opname wat jij bij ons hebt gemaakt. Een opname, hè? Huh? Ja, voor de grote ja, nee. ja, Hoe zit dat? Ja, ik, wil het, ik durf het bijna niet te zeggen. Misschien moeten we het ook weer na de uitzending doen. Doen het maar niet. Ja, nee, want dat is een beetje teleurstelling voor jou Dan wil ik hem niet live aandoen. Maar um, nee, het is te gek. Uh, ik zit in de finale op 10 december in en mensen kunnen nog stemmen via www.suedenight.com. er staat een linkje hoe je dan kan stemmen. En dan kan ik heel misschien ook de publieksprijs winnen. Net als Fabiana. Dankjewel. Je gaat winnen. Ah. Dankjewel. Hè. Ja, nee, Jabi altijd bedankt dat je altijd weer voor ons klaarstaat om het nieuws te verspreiden. ZFM, woe! It's no big deal to fall in love. It's simple when you got enough, but don't you give away your heart too easily? 'Cause you might give it all you got, but the one you love uses you, and you won't know until it's done repeating. So never spread your love around when everything is for a while. Commit yourself when love is found. So I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 Close to Yourself. Van uh, niemand minder dan... Uh, Suus de Groot. beter oh, bekend onder Sue The Knight Want daar is het eigenlijk uh, echt onder. En deze Sue The Night. En daarachter zit dus Suus de Groot. Die is uh, in de finale dus te bewonderen. En daar gaan wij naartoe. Marcus, ik... En nog twee vrienden van dit uh, programma. Dus, uh, ja... Dus wat dat er gaat, uh, gaan wij uh, beleven of uh, Suus de Groot misschien de tweede Uimurische singersongwriter songwriter is uh, die daar uh, de grote prijs naar de hand weet te zetten. Het is een ander dus al gelukt. Dat weten we, dat verhaal. En uh, nu uh, is het uh, de beurt aan Suus de Groot. Of ze uh, de harten van het uh, publiek, maar ook die van de jury weet te winnen. Want dat zou natuurlijk heel erg uniek zijn dat er uit. Ja, precies. Ik hoorde het ineens. Hé, hey, nou weer. <Geluk> uh, nee, sla jij even op het minkpaneel. Eens kijken wat er gebeurt. Weet niet wat het is. Yeah. Ja. Ja, nou. Maar niet ja, scheef, scheef, scheef geluid, uit. Ja, een scheef geluid. Maar uh, weer. weer. Uh, uh, laten we daar de luisteraar even niet mee vermoeien. Maar goed, uh, het is. <truh Need forPDate> ja, want wij, wij merken dat, de luisteraar niet. Nou, de luisteraar merkt het ook helaas. Hoe is dat zo? Ja. Uh, uh, ik had het dus over de Grote Prijs van Nederland. Voor de mensen die thuis niet meer helemaal kunnen volgen. Maar Suus de Groot doet dus mee. En Marcus en ik en nog twee andere uh, mensen gaan daar dus gewoon kijken. En ik neem zomaar aan dat ook Fabiana Dammers is. Voor uh, de, de verdere ondersteuning daar. Uh, hè, voor de support voor Suus de Groot. Want het zijn min of meer twee muzikale zielsovanten aan het uh, worden heb ik een beetje stellig de indruk. En gaan wij eventjes uh, terug naar uh, iets anders. Want uh, ik heb een uh, bericht uh, op Moment, uh, gekregen van Roberto Cairo. Dat uh, is een uh, ja, goede vriend uh, van mij geworden inmiddels. Maar uh, hij wist nog wel wat uh, te melden over uh, Celine Cairo. Want die hebben we hier ook uh, een, uh, meerdere malen aan uh, het bot uh, gelaten, zeg maar. En uh, het gaat even om de agenda, de Got Me Good najaarstoer. Daar uh, uh, ja, was al toch even de aandacht uh, waar we dat even op vestigen. 19 november, dat is Zaterdagavond dan in Arnhem. Dan uh, is uh, Celine Cairo uh, te zien en te bewonderen en te horen. Al daar. Dan is het uh, 22 november de beurt aan Breda Clean Drinks. In het uh, Grand Theater. Theater. 25 november is een besloten feestje in Noordwijk. Komen wij niet tussen. Bommel, zal Bommel, de verdraagzaamheid is op 26 november en op 27 november in nieuw bijland In het dorpshuis De Zwaansvoet. Marktveld nummer 9. Daar is zij te bewonderen. En dan is er ook nog uh, iets met Celine Cairo en Lori Lieberman. Dat, uh, die doen dan een, theater, een serie theaterconcerten. Uh, 9 december is dat in de, de oude Luxor. 10 december in de Meervaart in Amsterdam. ...en het is ook leuk... ...16 december in Theater De Vrijhof, uh, ...aan het Vrijthof, moet ik zeggen... ...in Maastricht... ...daar is ook nog uh, Celine Cairo samen met Laurie Lieberman uh, te zien en te horen... ...dus uh, voor die mensen die dat uh, willen weten en horen... Die ...kunnen dus daar terecht... ...en over Celine Cairo gesproken... ...Got Me Good... ...dat is het nummer wat heel veel op Radio 538 uh, wordt gedraaid... Uh, ...de laatste tijd... En uh, ja, dat kan ook niet anders. Het is gewoon een berengoed nummer. Maar dat wisten wij al een hele tijd. Want wij hadden hier al het EP'tje al zeker een half jaar uh, liggen. En bovendien had ik uh, een, in april al een interview opgenomen met uh, dezezelfde Slim Kaido. Dus dan gaan we nu even naar luisteren naar het nummer. Ja, hoe anders, hoe gek het ook? Het is eigenlijk heel toepasselijk. De God Me Good Naiers toer kan niet anders dan uh, het nummer wat daarbij hoort hier is God Me Good van Slim Just by a view Taking a ride Into the meadows Where do we go? I guess nobody knows whoa, whoa, whoa. Oh God, what's that out there? A the wanderer with no faith to despair I'm on the road, no idiot is on and so am I today. Driving on up, up, up, driving on down. There ain't no way to stop, stop, stop. Driving on I think I'm mad Cause the sun, it rises fast woo, woo, oh. The light, it shines Falls on the new day Dat waren ze, de enige echte uh, heren van Duncan Idaho. Ze kwamen uit uh, Lekkerkerk en uh, ze hebben ook nog min of meer... Ja, ik moet er ook even bij zeggen dat ze um, ook meegedaan hebben aan een een of andere popprijs. Maar ja, dat is niet echt uh, uitgemond uh, ge in een uh, een of andere, Ja, hoe moet ik het zeggen, uh, succes uh, van uh, de beide heren. Maar goed, het is uh, duidelijk uh, dat, uh, dat de hier uh, bezig zijn om uh, Nederland een beetje heel langzaam uh, te gaan veroveren. Of dat ook uh, gaat lukken. Dat is vers 2. Wij hebben in ieder geval onze bijdrage geleverd. Just like uh, you heet het nummer, toch? Just like you. Just like you, hè? Staat toch op het... Uh... Ja. Ja. Ja, ja. Uh, ja dat uh, lijkt me wel duidelijk. Uh, we gaan even naar iets wat wij een, uh, twee weken of drie weken terug hadden. Uh, had ik dit uh, gekregen. Nina Vine. Eh... Uh, is een singer-songwriter uit de omgeving van Arnhem. En ja, het gaat, gaat wel leuk eerlijk gezegd. En op 14 december, uh, ga ik je nu alvast uh, vertellen, dan gaat zij in Billabong in Nijmegen een, uh, een optreden doen. En uh, dan kun je dus uh, ja, wat uh, zien van deze uh, Nina Fine. Maar wij hebben in ieder geval het uh, cd'tje. We zijn overigens uh, nog bezig om uh, Nina proberen hier uh, te strikken voor een uh, aantal ja, min of meer uh, wat, wat akoestische partijen hier te laten spelen in uh, de studio. En dat zullen we proberen ook voor elkaar te krijgen. Te wachten is op uh, Nina zelf. Of ze ergens nog uh, een tijdje zal uh, vinden daarvoor. Uh, dat is wel goed. Het zit, uh, zit, dus, uh, zit er al in. Dus wat dat gaan uh, uh, Kunnen we gaan. Uh... Ik denk al wat zit er voor onbekends in deze spelen, uh, jongen. Uh, jo <laughs> ja, jongen. Dan hoop ik maar dat je nummer 1 nou, wil Ja, hebben. die gaan we ook meteen draaien. Want dat, dat, dat had ik al bedacht. Dus uh, die gaan we ook uh, zeker draaien. Dus dit is het uh, openingstrekje van uh, de EP, die ze een tijdje geleden heeft uh, gemaakt. In uh, samenhang uh, met een uh, mastermixer uh, Theo Fokkema. Heel erg uh, bijzondere mens in stad ergens in Friesland. die schijnt heel veel met, uh, met deze singer-songwriters uh, te werken. Dus hier is uh, Nina Vine met een track van haar I laatste EP. I can be unkind, if you cross my line. I can be bitchy, I can be stubborn when it comes to being right, yeah But I won't let it escalate too far, I won't put up the fight, no But don't you dare to dare me The town, sweet but If I, <laughs> yeah. I can play such a lazy girl, sometimes I'm a daydreamer. I listen to music for hours, doing nothing, feeling great. Sometimes music is all you know. Stamp. Tweet the ooh uh, ooh. Uh, Zoom, ba yeah, do ba do. da da da da down. We're far, I can be quite a talker sometimes, like blah blah blah blah blah. I'll talk and talk till your ears fall off Are you with me still? Luckily for you, there's a way to stop me Just shut me up Just shut me up You'll think of something Just shut me up Nina nou Vine was dat, en het is uh, tijd, want ik zei dat het kwart voor tien was, uh, kondig ik dit aan, maar uh, kwart voor tien, tussen kwart voor tien en tien voor tien, eigenlijk meer tien voor tien, dus zijn we eigenlijk op tijd. Voor het nachtverhaaltje, uh, maar alleen Jarl is er vanavond niet, want Jarl is... In Maastricht uh, terecht gekomen. En uh, dat betekent dat hij even uh, deze week voor stek laat gaan. Volgende week is het de beurt aan Suzanne van Balen. Want dat is dan weer de laatste donderdag. Dus dan uh, mogen we er uh, weer in de uitzending uh, halen met haar uh, gedichten en uh, poëzie die zij heeft uh, geschreven dus dat uh, sowieso en uh, we hebben een idee wat in de maak is uh, we zullen proberen om deze twee uh, mensen hier in de studio te krijgen en wat dan uh, heel erg leuk is is uh, dat we dan de muziek uh, daarbij doen van Fabiana Dammers dus, uh, want dat, uh, dat, dat leek ons wel leuk uh, en wanneer dat er precies gaat plaatsvinden dat weten we nog niet maar het, uh, het staat in de stijgers dus dat kan ik in ieder geval wel vertellen Eerst het, het verhaal over het nachtverhaaltje van Jarl van Malta. En dat heet De Grote Ballon. Geplaatst van de week op 13 november. Dus eerder deze week gebeurd. En dit is het verhaal van De Grote Ballon. Ik liep wat te denken. Te lopen in donkere, duistere steegjes. Het leven is vaak zo groot dat het je overspoelt. Met emotie en gevoelens. Ik wou dat ik een grote ballon had. Dan ving ik de hele wereld in die ballon. De wereld werd kleiner, maar mijn gevoel werd groter. Ik vloog met de grote ballon uit de dampkring. En bevond mij in een grenzeloze diepte van het universum. De ballon bracht mij door alle kleuren van de ruimte heen. Er was een gedachte die aan mij kleefde. Die mij beheerste. Ik wil terug naar mijn oorsprong. Toen werd ik wakker en het zonlicht van goud deed mij ontwaken. Dusty the sun is burning all the trees, it's not what summer should be like. Dat was hem tot de laatste klank. Syrup en uh, Rain van uh, niemand minder van Ghana. Zij is hier uh, op een uh, zondag ooit uh, geweest om wat, uh, wat dingetjes uh, te doen. En nog moeten we even de toestemming uh, van er hebben van die opdames. Die hebben we nog niet. Dus ja, het is echt niet anders. Het, het zit erop vrienden. Deze van uh, alternatieve film van donderdag 17 november alweer. Yep. En dan gaan wij uh, stoppen. En dan hebben wij er nog eentje te gaan. En dat gaat over politiek. Nou, daar kunnen ze in de Amsterdam Arena toch heel wat over vertellen. En want ja, is het kruif of is het verhaal De politiek uh, bepaalt welke, uh, wat het uh, gaat worden. En dan hebben we het over de raad van Commissarissen en alleen de raadfiguren uh, die daarover gaan. Hier is Alaska met politics. Tot volgende week. Tot volgende week. Ach. Smiled as a stab at his father, those are the rights of the estate. Girls don't cry, or the sun got his offer. How can one ever believe in this world so empty of the chivalry and of justice? How can one even believe in this world? The we where once fault is another man's place. and blinded by love for Delilah I've been wanting to believe in this world so empty of wrong, sugary and justice I've been wanting to believe in this world